Jobboot met het NOS-journaal. Bij massale protesten tegen het Syrië om het leven. Daar open het leger het vuur op de vele tienduizenden demonstranten die het vertrek eisten van president Assad. Ook in de steden Aleppo en Hama en in enkele wijken de hoofdstad Damaskus werd gedemonstreerd. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn sinds half maart al 1350 betogers gedood door het regeringsleger.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 dit is de zomer van ZFM, met, met nu. Well, they closed down the auto plant in my wallet last month. Ralph went out looking for a job, but he couldn't find none. He came home to drunk from mixing tangerine and wine He got a gunshot a night clerk, now they call him Johnny 99 Down at the part of town where when you hit a red light you don't stop Johnny's waving his gun around and threatening to blow his top When an off-duty cop snuck up on him from behind In front of a club, tip-top, they slapped the cuffs on Johnny 99 Well, the city supplied the public defender But the judge was mean John Brown He came into the courtroom and he stared poor oh, Johnny down evidence is clear. Gonna let the sentence fit the crime. Nine in a year, we're making even Johnny ninety nine. judge, don't take my boy this way Well, son, you've got any statements you'd like to make Before the bailiff comes to forever take you away Yes, judge, I've got debts no honest man could pay The bank was holding my mortgage, they was taking my house away Now I ain't saying that makes me an innocent man But it was more than all this that put that gun in my hand And you're honor, right to believe I'd be better off dead If you can take a man's life for the thoughts that are in his head Then won't you sit back in that chair and think it over one more time Let me shave off my head and burn Johnny night at night. Ja, dat was Johnny Cash met Johnny99. Welkom terug bij het tweede uur van CFM Zandvoort Sport. We gaan nu gelijk over naar Pieter de Joustra. Die staat bij de onbewaakte spoorovergang. Pieter, vertel, is het spannend daar of gaat alles allemaal soepel? Ja, Goedenavond, Luc. Goeie avond, Daniel. Goeie avond, luisteraars. Wij, Leo, Biesebeek en ik, die staan bij de onbewaakte spoorovergang tussen Heemstede en Leiden. Treinen die komen links en rechts met volle snelheid langs. Nou, en dat zou een bloedbad worden als we hier niet staan. Dus je houdt de treinen tegen, of toch de wielrenners nee, nee, Nee, we houden de wielrenners tegen. <laughs> Oké. <Okay>. Maar <laughs> nou, het gaat voortreffelijk, er komt nu weer een groep van een man of 60, 70 langs. Even, even voor de radio van Zandvoort. Wat is het commentaar over deze route? Ja, geweldig. Echt een hele leuke route. Heel mooi ook. En wa wat is uw naam? Ik ben Ad. Ad, Ad. En, en u fietst alleen of met een hele groep? Ik met een hele groep. En uh, nog een stukje, hè? Nog een stukje. Ja, we moeten er even bij zetten. Maar ja. het gaat helemaal goed komen. Veel succes, ja, dankjewel. Ja, zo krijg je de commentaren hier uh, van de route. dat mooi. Hoe vinden jullie het? Wat vinden jullie van de route? Heel leuk. Hoe heet je? Tommy. Tommy, Tommy. Wat vond je het moeilijkste stuk? Eh... Uh, uh, nu? <laughs> Over de spoorbouwers. Ja, maar gisteren, vond je, vond je het gisteren ook leuk? Ja, overal alle bluggetjes heen. Oh, goed zo. Nou jongens, ga lekker doorfietsen. Hier zie ik een veteraan. Maarten Keur. Maarten, onze beroemde bakker van Zandvoort. Hallo. Maarten, hoe vind je de route? Ik vind het fantastisch. Ja? Ja, en ik vind het een stuk beter als vorig verleden jaar. Omdat ik toen met die, die onbewaakte overweg zat daar zo. En dat ja. is nu beter. Ja. Goed geregeld, hè? Heel goed geregeld. Hey, met wie fiets je allemaal? Nou, met mijn dochter en vriendinnen van mijn dochter en de kleinkinderen en dergelijke allemaal. Hij is hartstikke leuk, man. Geweldig Maarten. Ja. Nou, vies lekker verder. Ja. Het is nog een kilometer of twee, drie, vier, ja. vijf. Ik weet het niet, maar het is een springstuk. Ja, het, hoor. Veel en... plezier. Dag Maarten. En Pieter, hebben ze dat laatste stuk win tegen of win mee? Eh, uh, win tegen. Wind tegen, dus vol win tegen. Dus je, je, ziet, je ziet ze verhit langskomen nu. <laughs> maar het is, het is uh, leuk. Dus genieten. De mensen zijn uh, zeer enthousiast. Uh, er zijn zelfs mensen die al, uh, dat weten we elk jaar gaan picknick onderweg. Die hebben in hun uh, fiets een mandje en uh, allemaal spullen erin. Dekentjes, eten, drank en dergelijke. En die komen tegen een uur of negen langs. Dus we moeten nog eventjes staan. Oh, je, je bent nog wel eventjes bezig. En ja. hoeveel is er nu langsgekomen denk je? Is dat al meer dan de helft ik dat geweest? Nu, joh, ik denk dat er nu een 220, 230 mensen langs zijn gekomen. Uh, van de 260. Ik verwacht nog zeker een man of 40. Oh, kijk eens aan. Nou, Pieter, nog heel veel succes daar. Ik hoop dat ja. alles uh, goed blijft gaan met, uh, met de over overgang daar. Precies. Uh, op tijd weten stoppen. Misschien dat we je straks nog even in uitzending halen. Het ligt een beetje aan de tijd. Oké. Okay, nog een uh, fijne avond en uh, we spreken elkaar. En succes met programma, me, Luc. Dankjewel. Dag. En uh, inmiddels uh, tweede uur uh, aangeland. Tweede uur gaan we het hebben over de autosport. De autosport uh, dit weekend op het Park Zandvoort Dutch Power Pack Festival. Een van de onderdelen uh, daarin uh, de Diesel uh, Cup. De Diesel Cup. Uh, twee deelnemers uh, daarvan uh, aan tafel. Ze strijden niet uh, tegen elkaar, ze doen het samen. Eén afkomstig uit Zandvoort, Ron Zwart, de ander uit uh, Haarlem, Marcel van Leen. Jullie zijn actief in die dieselcup uh, vanmiddag uh, test gehad. Hoe is dat gegaan? Zal ik aftrappen Marcel? Ja, dat is goed. Uh, ja, op zich is het hartstikke goed. We staan er meteen uh, goed bij. Uh, we hebben vanmiddag nog wat uh, balance uh, ritten gehad. Dat wil zeggen dat de auto's allemaal afgesteld worden door uh, twee coureurs. Dat was in dit geval uh, Ricardo van de Ende en Donald Molnar. En die hebben alle auto's uh, hebben even gereden. Om ervoor te zorgen dat alle auto's gelijk worden afgesteld zover uh, technisch kunnen ze doen door uh, pk's uh, weg te nemen of toe te voegen en we werken met uh, gewichten dus uh, we moesten wat uh, kilotjes erbij nemen maar we staan er goed bij, we mogen niet klaar ja, jullie uh, krijgen de kilo's bij uh, ten opzichte van de vorige keren uh, wordt dat uh... Meerdere malen per seizoen gedaan, zo'n uh, balanstest? Nee, balanstest wordt in principe altijd voorafgaand aan het seizoen gedaan. Maar alleen uh, afgelopen seizoen, dit nieuwe seizoen, uh, is vooraf zijn er al balances gedaan. Alleen zitten er heel veel verschillend in auto's. Die hebben ook de eerste twee weekenden kunnen, kunnen zien, tijdens de paas en tijdens de pinksteren. Vandaar dat eigenlijk vandaag de, de, de tweede balans is, uh, is ingeroepen. Dus dat betekent dat, uh, dat uiteindelijk nu de auto's uh, hopelijk morgen tijdens de 100 minuten race en ook wel tijdens de kwalificatie heel dicht bij elkaar gaan zitten. Ja, dichter als uh, voorheen dit seizoen. Ja, dichter als voorheen. Je moet voorstellen dat uh, het gewichtsverschil van de auto's natuurlijk aanzienlijk is. Uh, wij met de BMW moeten standaard wegen wij al 1275 uh, kilo. Uh, als je de, de voorwielers neemt, die wegen iets van 1100 kilo. Dus die hebben nu ook wel 100 kilo strafgewicht erbij. Dat is fors. Ja, als je dan kijkt uh, die toewagen Diesel Cup. daar uh, is er ook nog een restrictie. Ik weet niet of die nog geldt, dat je niet onder de 205 mocht komen. Komen, ja, we, hebben een, ja, tijd. we hebben een referentietijd en dat is in, de, in de kwalificatie zit een, een 2.04 en uh, in de wedstrijd, dus de lange race, hebben we een referentietijd van 2.05. er zit een seconde tussen en het komt dat komt omdat je in de kwalificatie uh, minder brandstof aan boord hebt, auto's wat lichter, je rijdt ook nieuwe banden, dus dan is de auto in de baas wel sneller. En dat is gewoon heel belangrijk dat je dan, uh, dat je dan niet onder die uh, 2.04 komt, want dan heb je wel een uh, probleem. Is het niet lastig uh, voor jullie als uh, coureur om niet te snel te gaan? Ja, dat is op zich wel lastig. Uh, zeker als de auto, uh, wat Ron zegt, uh, uh, nieuw geprepareerd op de baan komt. Hè. Dus zeker de eerste rondes heb je daar best wel last van. Dan is de auto natuurlijk... Uh, uh, ja, is, is de auto gewoon snel. Maar gaandeweg de race, we doen natuurlijk al endurance races. En morgen de 100 minuten race, en dan zie je toch wel vrij snel dat de banden heel slecht... of heel snel uh, wat slechter worden. Dus die die, die de referentietijd op zich is in het begin wel wat lastiger. Dus dan moet je wel een klein beetje op je, op je, op je tellen letten. En dat is als, als rijder is dat natuurlijk niet leuk. Want je wil zo hard mogelijk doel en zo snel mogelijk de ronde maken. Maar gaandeweg de race uh, we hebben we de afgelopen keer ook gemerkt. Dat het dan steeds moeilijker wordt om die 2.05 aan te tikken. Ja, jullie doen. Uh, is dit het uh, tweede of derde seizoen dat jullie samen dieselcup rijden? Tweede. We rijden nu het tweede seizoen samen. Ja, we hebben, daarvoor hebben we één keer samen gereden. En uh, toen stond we eigenlijk meteen op podium als koppel. En vanaf dat moment hebben we gezegd, we gaan volgend jaar uh, proberen met z'n tweeën te rijden. En uh, we zijn nu het tweede seizoen begonnen. Ja, jullie zijn al een aantal jaren daarvoor ook actief geweest in uh, autosport, in andere klasses. Uh, hoe hebben jullie elkaar gevonden om een team te gaan vormen? Nou ja, eigenlijk wat Ron, uh, wat Ron zegt. Uh, we zaten samen in een, uh, bij, bij een team. Ik, ik reed daar en Ron was daar uh, maar voor heel veel handelspandiensten. deed er wel wat, uh, wat, uh, wat wedstrijden in het buitenland, maar niet in Nederland. En uh, ja, we hebben één race samen we stonden op het podium met, ja, we klikken gewoon heel erg goed. We zijn daarnaast ook allebei ondernemer. en we, we snappen het spelletje we, we, we, Ja, het is natuurlijk heel competitief. Maar uh, buiten de baan willen we ook best wel veel plezier aan de autosport beleven en dat hebben we samen. Ja, je zegt uh, we snappen het spelletje, want het is voor jullie uh, denk ik meer als het racen alleen, toch? Ja, dat is meer dan het racen alleen. We zijn, uh, per jaar zijn we toch wel uh, zo'n 20 tot 30 dagen zijn we op het circuit uh, uh, aanwezig. Dat hebben we vorig jaar hebben we dat, uh, dat eigenlijk uh, uh, qua dagen hebben we dat, uh, uitgerekend. En kwamen we tot de conclusie dat we het dit jaar weer anders wilden doen. Dus buiten dat we alleen racen. Hebben we ook een, beschikken we ook over een eigen vibroem En hebben we een businessclub op Zandvoort het uh, circuit opgericht. Met allemaal ondernemers. Dus uh, ja, daar deel je uh, voor een deel je autosport ook mee. En de tijd die we erin stoppen, die, uh, die krijgen we eigenlijk weer terug... Door, door wat meer sponsoring aan te trekken. En die uh, businessclub uh, tijdens race raceweekend, ontvangen jullie daar gasten? Ja, nou ja we, hebben, we hebben ongeveer per, per weekendjaar, het varieert zo uh, tussen de 30 en de 70 man die we dan ontvangen. En uh, ja, die maken, daar maken we een hele gezellige dag van op het ski. Uh, mensen kunnen ook een, hun kl beste klanten meenemen. En op dat je een auto rondrijdt met de naam van des het betreffende bedrijf. En dan hebben mensen ook echt iets om, om naar te kijken, om iets te, te volgen. En dan merk je wel dat mensen echt naar die auto kijken. Ja. Dan heb je een hele leuke interactie tussen de klant en... Uh het bedrijf. Doe. Ja, want dat het is en blijft een van de belangrijkste onderdelen natuurlijk in de autosport. Buiten het rijden, zelf de preparatie van de auto, maar ja, zorgen dat de financiën er zijn. Ja, financiën is gewoon het belangrijkste. Als je die niet op orde hebt, dan gaat het gewoon op Zo simpel is het gewoon. Ja, racen geld. En dat heb je elk seizoen weer nodig. En uh, dat betekent dat je goed vooraan moet rijden. Dan heb je toch wel redelijk wat publiciteit. En daarnaast moet je zorgen dat de sponsoren hun klanten weer meenemen. Zijn het zijn natuurlijk allemaal bedrijven. Het zijn allemaal uh, redelijke profitbedrijven, dus dat betekent dat ze goed moeten verdienen. Uh, ja en buiten het ge voetbal, uh, golven, uh, zeilen is het eens een keer leuk om klanten mee naar het ski te nemen. Ja, we gaan het uh, na het volgende plaatje gaan we daar nog even uh, verder over hebben. Dat waren de beurts met turn, turn, turn, turn, draaien. Nou, draaien aan het sturen doen de beide heren die hier aan tafel zitten. Rondjes draaien ook. Ja, ook, draai, ook. Ook rondjes. rondjes. Ja, rondjes. Ja. Marcel van Leen en Ron Zwart. Uh, even voor de muziek hadden we het over uh, jullie activiteiten uh, buiten het race om. Wat je op het circuit doet. Dat is uh, met je fitbox. Je ontvangt daar ook uh, gasten. Uh, die je uh, ook uh, kennis laat maken met de autosport... Uh, op de weekend zelf, maar daarbuiten ook. Ik neem aan dat jullie af en toe ook een dag hebben dat je de mensen nog meer laat kennismaken met die autosport. Door eventueel een rondje mee. Uh. Ja, dat klopt. We hebben vorige week uh, dinsdag uh, ja, hebben we onze eerste clubavond gehad. En, uh, en toch zo'n ruim 30 man hebben we, die lid zijn van onze club, hebben we kennis laten maken op het ski. We hebben onder andere met Porsche over het ski gereden. Dat is voor de meeste mensen natuurlijk een uh, unieke ervaring. We hebben een aantal onderdelen, uh, zoals meerijden met een uh, snelle race Clio. door de firma van Michel Bleekmolen. Uh, worden wat proefjes op de paddock hebben uitgezet. Dus mensen zijn echt bezig met een, uh, met een stukje automotive op het squee. En uh, ja, dat is heel goed ontvangen. Ja, dat is heel goed ontvangen. Dat ga je wat jullie doen, maar ik hoorde net van uh, Marcel tijdens de muziek dat jullie uh, ook inzetten voor een goed doel. Ja, dat klopt. Dat is de DEX Foundation. Uh, daar ben ik uh, anderhalf jaar geleden mee in aanraking gekomen. Uh, de DEX Foundation uh, is ontstaan door. Uh, ...door de moeder van, uh, van Dexter. Dexter is uh, autistisch en uh, nog niet zo lang geleden is Brandon in het nieuws gekomen. Dat is de jongen die uh, eigenlijk altijd vastgebonden zat. En uh, Dexter is eigenlijk een soort gelijk geval. Nou, er is niet een zeven uh, dagen per week, 24 uur verzorging uh, is, daar, uh, is daar voor mogelijk. Dat is er gewoon niet in Nederland. Dat is heel raar, maar is voor heel veel mensen is er wat. Maar voor dat soort uh, patiënten is dat heel moeilijk. Um, dus de zorg wordt, uh, wordt nu thuis gedaan. Ze hebben een persoonsgewonden budget. Dus ze, ze doet het samen met haar man. Dus om de week verzorgen ze Dex 24 uur per dag. En dat is echt heel zwaar. Uh, wat ze willen doen is een, een eigen project neerzetten. Dus een eigen woonzorgboerderij, zorgboerderij Een stoerstalproject. En dat, uh, ja, dat, daar zijn wij maatschappelijk aan verbonden. Uh, er is onlangs een boek gepresenteerd. Uh, de, de, de, de snoezelweide. En, uh, ja, van Dex en zo. Dat hebben we gepresenteerd op de, op de kartbaan met heel veel bekende Nederlanders. Want daar ontkom je gewoon niet aan. Je moet toch heel veel bekende Nederlanders vinden om, uh, om dingen te promoten. Het boek ligt inmiddels bij Bruna in de winkel. En het is te, te verkrijgen bij bol.com, uh, bij de Bijenkorf. En dat is een van de onderdelen om de Dex Foundation groter te maken. Nou, dat doen wij zelf ook met de After Business Club. Onze Fibroom uh, boven Zandvoort, uh, de pitboxen. Uh, elke deelnemer uh, die bij ons instapt uh, betaalt een fee. En van die vier gaat een gedeelte naar de Dex Foundation. En dat willen we uh, tijdens de finale races. Willen we dat ook overhandigen aan de moeder van Dexter. Met, uh, ja, met wat opluisteren van muziek. En uh, onder andere de Doren zal dan de, pre uh, de presentatie gaan doen. Giel Beelen zal erbij aanwezig zijn. Dus mooie namen. Ja en ik kan me voorstellen dat je daar een positieve reacties op krijgt. Dat je ook naast het racen je ook inzet voor zo'n organisatie. Ja absoluut. Nou ja dat doen we ook heel graag. Het is... Uh, ja, iedereen moet tegenwoordig maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik sta alleen heel dicht bij de foundation, omdat ik de moeder heel goed ken. Ze is eigenlijk een goede vriendin van ons. En ik heb gezien dat ze al jaren loopt te, te klungelen om dat boek, wat ze overigens zelf allemaal geschreven heeft. Alleen de, de illustraties heeft laten tekenen, om dat de markt op te zetten. En uh, ja, nu is het uiteindelijk zover. We hebben de boeken laten maken, 3000 stuks. En uh, inmiddels zijn er al meer dan de helft van verkocht. Dus uh, erg leuk om te doen. En uh, ja, voor ons ook gewoon... Uh, nou, een heel goed gevoel bij, bij wat we doen. We staan er niet altijd bestil, maar we stappen in een auto. We kunnen racen, we doen eigenlijk hele leuke dingen. Want ja, racen is, is natuurlijk uh, passie. En, en ja, ik vind het gewoon heel erg leuk samen te doen om dat te doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die dat niet kunnen. En uh, als je de kans kan bieden om dan toch andere projecten uh, te ondersteunen, is dat, denk, uh, nou, dan geeft dat gewoon een heel goed gevoel. Ja, dat kan ik me heel goed uh, voorstellen. We gaan toch uh, weer even terug naar de race. Ja, absoluut. Dan, uh, het seizoen uh, al een eindje op weg. Hoe is dat uh, tot nu toe uh, verlopen voor jullie? Nou, niet best, moet ik zeggen. <lacht> nee, we zijn, uh, de eerste race was even wat minder. We hebben een kleine koppel gemaakt in schijfvlak. Um, ja, we lagen wel aan de leiding van de wedstrijd. Dus dat is even zuur. Niet alleen uh, voor mij, maar natuurlijk ook voor Marcel wat, uh, wat er gebeurt. Maar ja, je rijdt samen, dus een kan een fout maken. Ja, en dan hang je er gelijk... Uh, als partner ook er gelijk in. Dus ja, het is niet anders. Maar we hebben ons goed, uh, goed gerefenseerd met de Pinkster race Met een tweede plaats en een vierde plaats. En we staan vier in het kampioenschap op dit moment. Ja, en ik zie, uh, ik zie dit weekend zie ik heel... Uh Rooskleurig tegemoet. Dat zie jij al, oh, rooskleurig tegemoet. Ja, net uh, tijdens de muziek uh, vertelde Marcels gekscherend ook van uh, ja, die Ron, uh, die laat me niet los. Het liefst stapt hij ook nog bij me in de auto op het moment dat ik de baan op ga. Nou, het, pro het probleem is dat we het af en toe wel heel gezellig met elkaar hebben. <lacht> en er zijn alleen de pisteiders die denken. Ja, als we dan toch even naast zitten, wat daar uh, hoeren onderweg. Dus dat is hartstikke gezellig. Nee, we hebben gek scherend, maar uh, ja, je zou er eventueel een tweede stoel naast kunnen zetten, omdat we nu ook wat lood moeten meenemen. We hebben nu totaal 34 kilo lood. Nou, dat is. Uh, als ik ernaar zie, dan hebben we net iets te veel uh, Ja, iets Nog iets afvallen. <laughs> dus, uh, maar het zijn wel heel gezellig zijn. Ja, je hebt het over uh, gezelligheid. Maar communicatie uh, mogen jullie wel in die uh, Diesel cup, toch? Ja, klopt. En dat is eigenlijk ook wel een beetje de crux. Uh, uh, we zijn natuurlijk al wat ouder. Uh, we zijn niet meer de, de, de, zoals de jonge jongens in de, de, de onder andere in de Suzuki Swift Cup. Communicatie doen we eigenlijk samen. Dus op het moment dat er uh, de race van start gaat. Uh, uh, en ik start bijvoorbeeld, dan heeft Ron met mij communicatie. En dat is eigenlijk wel een heel prettig gevoel, omdat je Ron voelt, eigenlijk langs de baan, wat ik in die auto voel. En uh, ja, dat werkt gewoon heel goed. En het is, uh, we kunnen dat heel rustgevend naar elkaar uh, kunnen aangeven. Kijk, en de race is pas gewonnen wanneer je, je gefinit bent. En uh, dat is natuurlijk ook echt zo. Maar je ziet uh, heel vaak op, op, op schermen zie je dingen gebeuren waarin Ron al vanaf de kant of ik vanaf de kant kan anticiperen. En dat het werkt gewoon echt top. Ja, je zegt dat de race pas uh, gewonnen uh, als hij gefinished is. Maar inderdaad, die uh, toewagen Diesel Cup die heeft zich wel bewezen in het feit dat eigenlijk hoe dichter het eind komt, hoe spannender het uh, wordt. Ja, dit, ja dit, dit jaar is het echt uh, zoals de laatste race met de pissen. dat is echt, uh, ik meen, de plek 2 tot met plek 5 zaten binnen een seconde op de finishlijn. Ja, dan ben je ook echt lekker aan het racen. En dan maakt het me niet zoveel uit dat je tweede wordt, eerste of vijfde. Omdat je jezelf oh. van ja, dat, <laughs> daar heb je wel een beetje gelijk in. Maar je voelt jezelf gewoon een hele leuke race gereden. Omdat je bijvoorbeeld aan de leiding ligt en je rijdt een, uh, 100 minuten lang aan de leiding. Weet je, en dan heb je wel je rondjes gemaakt. Maar je bent wel een race, je wil wel strijden. Dus dan is dat wel heel, heel erg leuk. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat je ook een bepaalde strategie hebt als je met je twee uh, bent. En dat bedoel ik. Uh, kwalificatie of start, is dat altijd dezelfde volgorde, zoals jullie dat doen? Uh, nee, eigenlijk niet. We doen het heel democratisch. Uh, uh, ik doe de, de kwalificatie en dan start ik de eerste race. En dan start uh, Ron uh, zondag de tweede race. En het weekend erop, of de volgende race, doen we het, draaien we het om. Dan doet Ron de kwalificatie en start hij de eerste race. En dan doe ik uh, de tweede stuk en dan pak ik de volgende race als eerste. Um, en ja, op, jou, op jouw vraag een antwoord te geven... met betrekking tot de strategie... Ja, die, die, die veranderen natuurlijk wel heel erg. Hè. Als je de afgelopen race ziet met Pinksteren... dan uh, zijn we met de BMW... met de achterwiel aangedreven auto... natuurlijk wel in het nadeel... op het moment dat het gaat spetteren... en flink door gaat regenen. Uh, dat zou je nog redelijk kunnen verhelpen... als je echt de goede, wind, de goede regenbanden zou, uh, zou mogen gebruiken. Maar goed, vaak is de pitstop dan al gedaan. En dan hebben de voorwiel aangedreven auto's... Hebben toch wel wat meer voordeel. En dat is, uh, dat is jammer. Daar kan je ook niet echt van tevoren iets op bedenken. Je kan wel uh, regelmatig... Uh, straks zoals morgenochtend de kwalificaties geweest, kunnen we wel onze strategieën weer op een aantal punten kunnen we die aanpassen. Want dat heeft puur te maken met wie rijdt, en welke tijden, welke snelheden. Uh, vandaag is, is eigenlijk iedereen een beetje poppenkast aan het spelen. Dat is, uh, dat is autosport aan zich. Niet iedereen laat achter van zijn tong zien. En uh, dus dan kan je allerlei dingen gaan bedenken. Ik zie iedereen altijd op de computer kijken naar Mailabs en wie, uh, hoe hard die heb gereden. Maar het zegt allemaal niet zoveel. Daar hadden vandaag bijvoorbeeld nog geen lood in de auto liggen. Dat hoeft ook nog niet. Ja, je had net zo goed sliks onder onze uh, auto kunnen doen. Dan gaan we twee seconden harder. Dan zet je wel het veld allemaal een beetje te, uh, aan het denken. Ja, maar... dan maak je ze gek. Ja. <laughs> dan maak je ja, ze een beetje ja. gek, ja. Maar goed, daar gaat het niet om. En de strategie bepaal je uiteindelijk op de dag zelf en soms zelfs vijf minuten voor de race. Van wat is het weer? Uh, welke positie starten we? Een honderd-minuten race doe ik een hele andere insteek als een twaalf-ronde uh, race, een sprint race. Dus vaak bouwen wij het ook op. Het is belangrijk dat als je het stuur overgeeft morgen, dat de banden in ieder geval ook nog in de voor rond zijn stint uh, volhouden. We wisselen geen banden tijdens de race. Dus dat betekent dat we 100 minuten lang met dezelfde banden moeten doen. Het is wel heel erg belangrijk om ook heel netjes te rijden. Ja, voor degene aan wie je de ja. auto overgeeft. Dat ja. die niet een auto krijgt van uh, die alle kanten op wil. Nee, precies. Het is altijd wel heel erg warm in die auto. Maar dat doen we niet zoveel aan. Ik denk toch een graadje of 50, 60 in zo'n auto af en toe is. Rijd ook met de kachel aan. Dan koelt hij wat beter. Maar uh, nee, je, je moet wel zorgen dat je hem keurig netjes weer, uh, weer thuis brengt. Ja, uh, Ron en uh, jij... Dit weekend twee keer uh, een race. Zaterdag is dan uh, meestal uh, een lange race van 100 minuten. Die is meestal aan het eind van de dag. Ja. De wat kortere race, dat wil nog wel eens wisselen. Aan het begin, eind. Maar is dat uh, prettig als je zo'n hele dag moet wachten? Zoals... Nou kijk, voordat we er nu als we de VIProom hebben, kunnen we altijd wel lekker aan het bar zitten natuurlijk. Ja. <laughs> dat is het voordeel van, uh, van de fibro. Maar ja, natuurlijk is het uh, ja, als je een hele dag moet wachten tot je keertje mag rijden. Kijk, ik mag morgen pas om... Uh, naar we... Net even uitgegeven om... Kwart voor zes. Kwart voor zes, tien voor zes kan ik eindelijk instappen. Ja, en we zijn al uh, half negen. Morgen hebben we al de rijdersbriefing. Ja, dus je bent om achterop op het schuur. Ja, dan maak je wel al een lange dag. Maar ja, weet je, dat uh, dat is helemaal zo. En ik kan er niks, niks aan veranderen. Dus uh, dan nee. doen we doen even een, een uiltje knap in, in de pippen. Uh, en je kunt de dag extra lang maken door de gang naar het podium. Laten we hopen dat dat gaat gebeuren voor jullie. Ja, ik, ga, uh, ja, ik weet niet ja, dat ik er vanuit ga, maar uh, wij, wij kunnen gewoon bij de e we gewoon rijden. Dat moet geen probleem zijn. En met uh, de techniek die we hebben nu. De auto's vanmiddag gewoon heel erg goed. Dus zelf dat ik uh, zo'n fijn auto heb gereden. moet ik eerlijk zeggen. En uh, ja, we, hebben het, uh, we zitten goed in ons vel. We hebben het altijd ontzettend aan zin. En dat is ook heel belangrijk als je het goed met elkaar vinden uh, en je kan lol maken en je hebt het leuk met elkaar. En, en zie je het heel gauw terug in het resultaat. Ja, absoluut. Ja. in Nou ja, laten we hopen dat jullie een mooie resultaten halen, morgen en zondag. We gaan het volgen met CFM. En uh, succes. Dank jullie wel voor jullie komst. Oké, okay, jullie graag gedaan. bedankt. Dat was Joe Kokker, als ik me niet vergis, en Delta Lady. We waren net met twee autosporters aan tafel hier. Die hebben plaatsgemaakt voor twee andere autosporters. Weliswaar geen twee rijders, één rijder, Marcel Timmer. Goedenavond. Goedenavond. En Emiel Koppen. Emiel Koppen van de stichting Intermobiel Intermobil, we hadden het net met Marcel van Le Leen al over een goed doel, de stichting Dex. Jij bent ook uh, actief met Intermobiel daarin. En ook de racerij, die combinatie. Ja, klopt. Het is uh, ja, een beetje begonnen vanuit een hobby uh, met het autorijzen. En stichting Intermobiel is opgezet door uh, mijn vriendin. Uh, zij heeft een uh, spierziekte waarmee ze 24 uur per dag op bed blijft liggen. En op die manier wilden we eigenlijk wat meer aandacht gaan genereren voor jongeren die minder mobiel of huisgebonden zijn. In Nederland heb je ongeveer 35.000 tot 40.000 jongeren... die minder dan één keer per maand naar buiten kunnen. En daar is eigenlijk nog niets voor. En in dat stuk uh, marktsegment zeg maar, van de goede doelenwereld... zijn zij ingestapt. Ja, uh, en daar... Jij hebt dat uh, gebracht naar de autosport ook, die naam. Ja, dat klopt, inderdaad. Vanuit... Uh, Vanuit de Stichting inderdaad, uh, om te kijken hoe wij meer naamsbekendheid konden krijgen voor de Stichting ook. Je zegt van hé, hey, misschien is het wel leuk om de koppeling met het autosport gebeuren te maken. De mobiliteit van de autosport met de niet-mobiliteit van de jongeren. Autosport is uh, uh, toch ook heel veel waar jongeren uh, toch wel naar kijken. En op die manier proberen we inderdaad een stuk extra publiciteit te genereren. Je bent er jaren geleden mee begonnen. Als, uh, meer als, als ik het verkeerd zeg, maar met Christian Albers toen dan ben je eigenlijk begonnen met de Stichting Intermobiel een beetje te promoten op het, via de autosport. Ja, nou ja, uh, eigenlijk waren we voor die tijd waren we al bezig uh, in de kartsport uh, samen met Marcel. En inderdaad, uh, Christian kende ik redelijk goed en ik ben uh, met management van hem op tafel gaan zitten. En Christian Albers is uh, ambassadeur van de stichting geworden. Op die manier had je natuurlijk wel gelijk een hele grote rol over met de autosport, de mobiliteit en de niet-mobiliteit. En wij zijn eigenlijk vanuit de kartsport uh, heel rustig aan doorgestroomd uh, naar de autosport toe. En inderdaad, we zijn nu uh, vijf jaar actief in de autosport. Ja, vijf jaar actief in de autosport. Marcel is daar al uh, lang bij betrokken. Maar ja. dit jaar is het echt uh, specifieke intermobiel uh, racing uh, met de uh, Clio in de Clio Cup. Waar Marcel uh, aan het stuur zit. Ja. Marcel, intermobiel, wat betekent dat voor jou? Behalve het feit dat je race voor uh, intermobiel racing? Uh, ja, het is gewoon, uh, je wil wat doen. Kijk, er komen heel veel mensen leuk met een collectebus langs van de deur en dan vragen ze leuk om geld. Ja, dat is leuk. Geef je donatie en je bent er klaar mee. Maar ik bedoel, nu zet ik me ook echt ergens voor in. Dus ja, ik, ik zet me in voor een doel, zeg maar. Dus ik voel me gewoon nuttig daarvoor om te zorgen dat de stichting meer bekendheid en alles ermee krijgt. Ja, en dat doe je via de autosport. Ja. Uh, dit jaar in de Clio Cup. De afgelopen seizoen uh, ben je nog bezig geweest DNT in de C Toelwagen -like Diesel Cup. -like -like uh, die samenwerking uh, met het team van, ja, ik zeg het, uh, team van uh, Emiel. Uh, dat gaat jou goed af? Ja, dat gaat ons goed af. Dus we zijn het gewoon als één team. Ja, het is eigenlijk gewoon eigenlijk een vriendenteam. En we groeien gewoon door uh, tot zover als we kunnen. Nou zijn jullie dit jaar een cup ingestapt ja, die in Nederland al heel lang uh, bestaat eigenlijk. Renault, de Clio, uh, daar zijn uh, gevestigde namen. Is dat moeilijk om daar tegen te vechten? Ja, het is uh, voor ons het uh, team met uh, een heel klein budget. Waarvan we eigenlijk ook nog wat van het budget willen doneren aan het goede doel. Is het natuurlijk ontzettend moeilijk. Uh, alleen maar vrijwilligers, mensen die... Uh, Vanuit het niet zeg maar aan het opbouwen zijn is dat ontzettend lastig. Je hebt inderdaad te maken met grote teams zoals Blekenmolen en Verschuur. Die veel auto's inzetten, die veel betaalde mensen hebben. Technici die, die gewoon ja, dag en nacht met die auto bezig zijn. En dat hebben wij niet. Wij hebben ook niet de testdagen die andere teams hebben. Maar toch doen we het eigenlijk wel erg uh, leuk. En we beginnen er, beginnen er rustig aan aan te komen. Ja, dan gaat mijn vraag weer naar Marcel. Marcel, uh, in die cup, er zijn jongens nou ja die komen aan op het circuit, uh, die doen niks. Alleen rijden ja. en de briefings uh, bijwonen. Ik denk dat dat voor jou niet op geldt, Dat je ook zelf een hoop nog moet doen. Ja, uh, uh. Inderdaad, want mijn race weekend begint dus al op woensdag. Dan begint het al met het ophalen van de auto. En die op de ambulance zetten. En dan is het donderdag gauw uit je werk weer terug naar het circuit om de boel op te gaan bouwen. Nou, en dan zit je vrijdag gewoon weer de hele dag op het circuit om de jongens te helpen. Te zorgen dat ze de banden hebben en alles. En als ze vragen hebben of als ik ergens mee moet helpen met schoonmaken of wat dan ook. Dan help ik die jongens daarmee. En dan ook nog even je vrije training rijden. En dan daarna weer die jongens helpen. Ja, de dingen die je allemaal moet doen. Gaat dat niet ten kosten. Uh van het feit waarvoor je eigenlijk bent op het circuit, het racen nou ja, af en toe wel, maar ja dat is gewoon ook hetgene waar je voor gekozen had ik bedoel, kijk als ik een grote zak met geld had dan hadden we met Intermobiel samen hadden we ook gewoon bij een professioneel team iets kunnen gaan doen ja, maar wij ja. hebben gekozen om het op deze manier te doen de Clio Cup, uh, hey. Ik wil het niet over bedragen, hoor, maar ik denk dat het qua budget niet een van de goedkoopste klas is in de autosport. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, ja, je bent genoeg op het circuit willen om te weten hoe dat het een beetje in elkaar zit. En inderdaad, ja, wij zijn blij dat we kunnen rijden. We weten wel dat we het met de fun en plezier doen. We weten dat de sponsors die ons sponsoren ook op die wijze echt.. ...toch wat extra's voor terugkrijgen... Ze, ze, ...ze zitten wat dichter op het team... ...wij hebben geen VIP-box... ...wij staan er gewoon met een tentje... ...we zijn ook de enige in de Clio Cup... ...die een, alleen een tent hebben... ...en toch denk ik dat ook op die manier... ...een stuk charme gebracht kan worden... ...wat wij heel belangrijk vinden... Uh, ...buiten dat we onze stichting willen uitdragen... ...is ook dat je de autosport... ...als beleving... ...bij je sponsoren... ...bij hun klanten... ...maar ook nog een keer bij de bezoeker moet neerleggen. Ik bedoel, we hebben ons toch maar aangepast dit jaar aan Zandvoort... ...omdat we eigenlijk bijna alle wedstrijden erop rijden... ...om onze Clio uh, in uh, uh, mooie Zandvoortse kleuren neer te zetten. Het blauw en het geel. En uh, wij vinden het wel belangrijk dat ook publiek een keer iets van die auto kan zien. Wat ik altijd heel jammer heb gevonden... ...en wat nog steeds heel veel gebeurt is... ...teams uh, en hun sponsoren en die klanten en voor de rest niks. Terwijl je, als jij... ...je auto klaarzet... ...en de mensen daarvan laat meegenieten... ...die ook behoorlijk... Uh, een bedrag moeten betalen om... ...daar te kunnen kijken... ...probeer daar dan ook iets van mee te geven... ...aan die mensen... ...geef die, ki die kinderen die daar dan staan dat genot mee... ...om te laten zien... ...wat die autosport is... ...dat kind heeft de beleving van... ...ik heb in die raceauto gezeten... ...zo waren wij vroeger zelf ook... ...van dit is gaaf... ...en dat stukje overdracht vind ik ook heel leuk om te doen... Je zegt, dit is gaaf, ik heb in die raceauto gezeten. Maar degene die erin zit, dat is Marcel. Marcel, in dat uh, Clio-veld tussen uh, al die gevestigde namen, hoe ja. voel je je daar... Uh... Ja, het is toch wel, uh, ja, het is toch wel heftig als je je eigen op het uitslagenlijstje er toch bij ziet staan. Ja, en helemaal als de tops natuurlijk problemen hebben en je dan toch voor de gevestigde orde staat. Dat is natuurlijk helemaal... Uh, ...wat wel een kick geeft. Ik kan me voorstellen wat jij ook een kick gegeven heeft... Uh, ...met pinksteren, met regen bijvoorbeeld. Dat heb je laten zien in de regen. Nou, er de waren er maar weinig waar je voor onderdeed. Nou, dat klopt. Ik reed, uh, reed de vierde snelste tijd van het veld. Dus dat ging uh, erg goed. Ja, dat ging erg goed. Uh, dat moet echt niet alleen bij jou... ...maar ook bij Emile en bij alle anderen bij van Real het team... Ja. ...moet, moet ja. Dat, uh, echt ja. hebben het echt van... zo... Het geeft aan dat het, uh, uh, dat het voor ons nog in het stuk techniek en ontwikkeling ligt. En dat het niet Marcel niet hoeft onder te doen voor de top 8 tot top 10 rijders. Daar hoort hij ook gewoon bij... In de regen zijn de auto's een stuk meer gelijk en daar zie je dat je dus er toch <kugst> bij zit. En dat is ja. gewoon heel mooi om te zien. Dus uh, de keuze om samen te werken loont absoluut wel, alleen wij zijn bouwende. Ja, ja wij zijn bouwende. We laten Daan ook even bouwen aan een muziekje. En na het muziekje komen we weer terug bij jullie. Mama told me, three dog night was dat. Aan tafel nog steeds uh, Marcel uh, Timmer en uh, Emiel Koppen. Racing, uh, intermobiel uh, racing. De een, uh, ik mag je teammanager noemen daarvan. De ander, uh, de rijder, Marcel Timmer. We hadden het net al over uh, de resultaten tot nu toe. Regen, daar kon je het beste laten zien. Uh, we ja. kijken naar buiten, naar de weersverwachting. Daar ziet het niet naar uit dit weekend. Nee, dat klopt. Maar uh, ja, we gaan gewoon weer ons best doen. En uh, ja, als we ons weer kennen verbeteren ten opzichte van de vorige uh, droge wedstrijd, ja, dan is dat voor ons gewoon een teken dat we goed bezig zijn. En dat geeft hem ook al aan. We zijn een opbouwend team. Dus als wij maar progressie blijven boeken, dan zijn wij daar gewoon tevreden mee. Ja, dit weekend uh, wordt het uh, Nederlandse clearveld aangevuld uh, met een deel, of misschien wel het hele uh, Deense veld. Dat uh, brengt dan wel 34 auto's op. Uh, Baan. ja Vind je dat uh, leuker, hoe meer auto's op de baan hoe Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Kijk, het, het jammere is, nou in die zin jammer, er zijn denk ik drie, vier echte Deense coureurs die mee kunnen rijden in onze top 20, omdat het zo competitief is. Het is gewoon niet zo even van, ik zet mijn Clio'tje neer op Zandvoort en ik kom wel even die Nederlanders vertellen hoe het werkt, want dat werkt gewoon niet. zo Daar is Zandvoort te technisch circuit voor. Ja, kom even vertellen hoe het werkt. Misschien dat jullie wel wat proberen op, over te brengen op de Denen Of werkt het zo niet in de nou, cup? Nou, wij hebben vanmiddag uh, met een Deense coureur, die heeft bij ons gezeten. Die heeft ons ook, uh, we hebben hem de onboardbeelden laten zien. Dus hoe hij het beste uh, bepaalde stukken over het circuit kan rijden. Uh, we hebben hem met de afstellingen, hebben we een heel eind op weg geholpen. Maar goed, het is gewoon, ja, die Denen zijn erbij. Maar die jongens rijden zonder dempers. rijden op een andere compoundbanden wat, wat toegelaten is. Dus ja, we kunnen onze gegevens wel afgeven. Maar waarschijnlijk dat een auto van hun daar toch anders op reageert. Reageert. Ja. Uh, je vertelt hoe jullie met die Denen omgaan. Iets proberen bij te brengen over Zandvoort. Zijn jullie ook zo opgevangen in de Clio Cup? Ja. Door de gevestigde worden Absoluut. Ja. Absoluut. Met uh, ja. Marcel Dekker uh, en, en Jan Riesing. Muis hebben ja. we uh, gewoon hele leuke en hele goede contacten. Uh, zeker Marcel heeft. Uh, Marcel en Marcel die hebben elkaar uh, zeker in het eerste weekend goed geholpen Marcel Dekker die natuurlijk uh, eigenlijk ook dit seizoen pas Nieuwe voor het eerst echt in de, cupies, de Clio Cup ja. meedraait, maar natuurlijk een aantal jaren Swift Cup heeft meegedraaid uh, vanuit huis uit natuurlijk toch met de autosport uh, wat meer mee uh, bezig is als, als dat wij ermee bezig zijn en ja op het moment het problemen zijn, de kleinere teams die, die helpen elkaar wel van de grote gevestigde orde uh, wordt het een ander verhaal en dan, uh, ja, dat, daar, daar hoef je eigenlijk heel weinig tot niks van te verwachten. Maar de kleinere teams onderling, die helpen elkaar absoluut wel. Ja, van de grotere teams uh, hoef je niks te verwachten. Nou, reizen jullie in principe met het naam van een goed noel, Intermobiel. Uh, park Zandvoort, doet die daar nog een bijdrage aan? Nee, Circuit park Zandvoort is daar niet... Uh, uh, Heel scheutig in om daar uh, een bijdrage aan te doen. We zijn wel aan het kijken om een keer een uh, collecte te creëren met obsequie Park Zandvoort voor tijdens een raceweekend dat we er zijn. Maar daar is nog steeds geen uh, concrete uitsluitsel over, helaas. Nee, want uh, we hebben de autosport is duur. Maar uh, mensen die denken aan de auto's en de banden, en benzine schade, eventueel. Maar ja. wat ook aardig in de papieren loopt, denk ik, zijn inschrijfgelden of valt dat mee? Nou, die zijn inderdaad redelijk duur uh, uh, als je het. Uh, Vergelijk naar nou ja, 4.500 euro voor een seizoen in de Clio Cup te kunnen rijden, dat is toch serieus geld waar je al gelijk over praat? Ja, dat, dat voordat je een meter gereden hebt, ja. ben, je, ja, dat ben je dat al kwijt. kwijt nee. ja. Daar wordt, natuurlijk, krijg je wel een hoop voor terug, natuurlijk, neem ik aan. Net zoals een dag als vandaag, vrije training en zo, dat je toegang tot de baan hebt. Nee, nee. ook dat moeten wij uh, nog zelf bekostigen ook. Ja, daar zit voor de rest. Het is puur de inschrijving, is uh, puur eigenlijk voor de raceweekenden en uh, je, uh, een gedeelte van je toegangskaarten voor het team. Ja, je, je zal per inschrijving waarschijnlijk een aantal uh, toegangskaarten. Ja. Ik begrijp uh, dat er niet onbeperkt uh, kaarten uitgegeven nee. kunnen worden aan de deelnemers. Nee, dat... dat is ook correct. Alleen het is inderdaad... Uh, Achter de schermen wordt er wel eens een keer door... Door veel teams wordt er wel eens een keer over gemopperd. Um, maar ja, heel veel teams zijn dan niet rechtstreeks uh, toegankelijk om te roepen tegen het circuit van... Jongens, dit zou misschien iets beter kunnen. Kunnen mensen ook donateur worden van Intermobiel? En als dat zo kan, kan, zeggen hoe dat kan? Ja, natuurlijk kan dat. Vanuit, uh, voor de stichting Intermobiel kunnen mensen altijd donateur worden. Um, dat kan via de website www.intermobiel.com. Um, op de website zit een uh, rubriekje met steun en daar kun je alles onder vinden. Daar zit ook een online donatiemodule in, dus mensen kunnen ook via iDeal en zo een uh, donatie over maken. Ja, wij zijn een uh, sportprogramma. We hebben het over sporten, autosporten, intermobiel. Ik begreep van jou uh, vanmiddag dat je ook op een ander gebied met sport uh, bezig bent en dan eventueel ja. met het uh, oog op de Olympische Spelen die in Londen gaan plaatsvinden. Ja, dat klopt. Ik ben uh, inderdaad ook bezig met een stukje begeleiding van een uh, Paralympische uh, sporter die uh, in Athene al goud heeft gehaald. Tafeltennissen Gerben Last, die is ambassadeur ook van stichting Intermobiel, En Gerben die begeleid ik af en toe een, een stukje in zijn uh, mentale kracht, zeg maar, om dat te verbeteren. Uh, om in Londen uh, eigenlijk toch wel weer individueel voor goud te gaan. Hij is nu nummer één van de wereld. Ehm... Uh, ...heeft het wereldkampioenschap... ...is die vierde geworden... Het ...landenteams hebben ze net weer gewonnen wereldkampioen... ...en het hele bijzondere bij Gerben... ...is dat hij als eerste gehandicapte sporter... ...binnen de valide sporters... ...een medaille op een Nederlands kampioenschap gehaald heeft. Ja, dan moet je toch wel... Uh, ...ongelooflijk veel uh, ...beschikken denk ik... ...als je dat kan. Ja, ik denk dat het... Uh, uh, ...het uitgangspunt en ook... Ja, ...het hele goede bij onze stichting... Uh, ...daarin zit... ...je laat zien wat er nog mogelijk is. De positieve kant, die pak je aan. Dat doen we dus ook met ons reisteam, Maar dat doen we dus inderdaad ook met dat soort uh, evenementen... en dat soort sporters. En Die sporters die, uh, krijgen heel weinig aandacht. Dat is heel jammer. Als je ziet dat wij uh, 70, 80 medailles halen... op de Paralympische Spelen... en dat 20 halen op de gewone Spelen. Uh, Paralympisch wordt een kwartier maximaal uitgezonden... sinds de laatste twee jaar. BNN heeft dat een beetje opgepakt. Maar eigenlijk zou dat tien keer meer moeten zijn, want er zijn zoveel hele goede sporters uh, in Nederland met een handicap. Esther Vergeer is natuurlijk het straatvoorbeeld, maar uh, uh, Roland Garros wordt niet over gesproken. Zij wint het wel. Zij is nu 208 keren achter elkaar een wedstrijd ongeslagen geweest. Dit is ongekend. Dit is nog nooit een tennisser ooit ter wereld gelukt we hebben het over Federer, we hebben het over uh, Djokovic, noem het maar op de uh, zusjes Williams maar daar staat een rolstoeltennisser en het mooie is, de nummer 2, 3 en 4 zijn ook Nederlandse, en bij de heren is het ook zo, Nederland is superdominant op sport in een aantal takken van sport waaronder tafeltennissen met zes uh, uh, wereldkampioenen uh, uh, afgelopen jaar en uh, het tennissen met ja, toch wel uh, een hele hoop mensen, is het eigenlijk wel heel jammer dat daar weinig aandacht voor is. En ook dat doen we met onze stichting, om daar iets meer aandacht voor te creëren. Dat is een uh, mooie streven om dat te doen. We gaan nog eventjes terug uh, naar dit weekend, naar het circuit, naar Marcel. Marcel, uh, morgen kwalificatie. Uh, ja, in de Clio Cup is het zo... Uh, dat voor race 1, dacht ik, uh, de eerste 8 in de kwalificatie worden omgezet. Ja. En dan uh, denk jij dat er uh, voor jou een kans is dit seizoen om 8 te worden in de kwalificatie, zodat jij een van de races op pol mag starten? Nou, als wij... Uh... Als wij een regenweekend hebben, dan uh, is dat wel tot de mogelijkheden, ja. Ja, dan is de kans wel aanwezig, dus uh, ja, voel, me gewoon, uh, voel me gewoon goed in de regen. Ja, je voelt je goed in de ja. regen. Hoe voel je je in Zandvoort eigenlijk? Want jullie zijn wel heel veel hier voor een uh, cup eigenlijk. Ja, ik voel me goed hier. Ik heb uh, nou voor het eerst net het station gezien, dat wel. Maar uh, ja, het is een mooi stadje, dus dat uh, ja, is wel leuk. Ja, ja, ik doel eigenlijk met name erop, uh, het circuit dat je veel op Zandvoort bent, had je niet liever... ...ook op wat oh, meerdere ja. circuits ja, willen absoluut. rijden. Ja, Kijk, dat is een beetje ook het rare van het Dutch Power Pack. Uh, sommige klassen die komen op Spa-Francorchamps, Solder... Uh, ...en allemaal dat soort circuits. En wij hebben eigenlijk gewoon ja, de, de Zandvoort Clio Cup, eigenlijk als je het zo mag noemen. Ja. Heb één uitstapje naar Assen gehad dat is het enigste. Ja, aan de andere kant... Uh, Beperkt dat, ja, voor jullie niet omdat je van verder weg komt, maar beperkt dat eventueel wel de kosten natuurlijk. De kost, absoluut, ja. Als je ja, verder ja, weg moet, dat... heb je meer reis- en verblijfkosten. Ja. Nou, dat klopt. Er is bijvoorbeeld ook één wedstrijd op Silverstone, die ik net vergeet. Maar ja, dat is voor ons gewoon financieel niet mogelijk om die wedstrijd te rijden. Omdat er gewoon zoveel alleen al transportkosten bij komen kijken. Want uh, dat kunnen wij gewoon niet opbrengen op dit moment. Ja, niet alleen de transportkosten, maar ook de... Uh... Hele organisatie eromheen, vrijwilligers die dus veel langer uh, bezig moeten zijn, uh, meer vrij moeten nemen. Ja, dat is het, het verschil. En inderdaad, financieel hebben we helaas daar niet de middelen voor. En ja, wij zijn altijd nog op zoek naar uh, sponsoren om Marcel daarin een, een steuntje in de rug te geven. Dus. Oké, okay, nou laten we hopen dat uh, komend weekend uh, de resultaten van Marcel termate goed zijn. Dat er sponsoren zijn die zeggen, nou daar wil ik ook nogal uh, bij in gaan uh, stappen. Laten we het hopen. Ik hoop dat we gewoon weer punten kunnen scoren. Dan uh, zijn we allemaal weer tevreden. Ik dank jullie uh, voor jullie komst. En uh, wens je veel succes. Niet ja. alleen dit weekend. Maar ieder reisweekend. Waar jullie aan deelnemen. Oké, okay, dankjewel. Dank. dankjewel. Dankjewel Willem. Dit was weer uh, vrijdagavond uh, Sportcafé. Ditmaal niet vanuit Hotel Hoogland. Maar vanuit de studio. Waar ook de koffie goed verzorgd werd. Dank Daniel Levers uh, voor de techniek. Luc Krom voor de mede en op naar de volgende uitzending die moet dan zijn de eerste vrijdag van augustus. De fog Visions of things to be the dreams that are withheld for me I realize and I can see that to the side is painless